Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het Iraakse leger trekt Op ons persbureau EP... zijn de troepen aan het Oostfront... nog zo'n drie kilometer verwijderd van de buitenwijken. De afgelopen dagen werd er weinig vooruitgang geboekt. Het leger zegt dat daardoor strijdgroepen die willen meevechten... de gelegenheid kregen om zich aan te sluiten. Twee weken geleden begon het Iraakse leger aan de herovering van Mosul... dat sinds 2014 in handen is van terreurorganisatie IS... In Turkije zijn een hoofdredacteur en een columnist van een grote oppositiekrant opgepakt. Volgens de Turkse autoriteiten worden ze in verband gebracht met de geestelijke Gülen, die volgens de overheid achter de mislukte koepoging zit. Het is niet voor het eerst dat een hoofdredacteur van de oppositiekrant opgepakt wordt. De vorige is veroordeeld tot zes jaar zelfstraf voor het publiceren van staatsgeheimen en is het land ontvlucht.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 Het aantal ongelukken in het verkeer is het afgelopen jaar flink toegenomen, blijkt uit cijfers van verzekeraars. Vorig jaar dienden particulieren 8% meer schadeclaims in dan in 2014. De verzekeraars noemen drie oorzaken. De achterblijvende infrastructuur, meer afleiding tijdens het rijden van bijvoorbeeld smartphones... en het niet aanpakken van huftergedrag. Het weer nog te kan mistig zijn, als de mist is opgelost schijnt de zon volop... Alleen in het noorden en oosten wat meer bewolking. Het wordt 14 tot 16 graden en er staat weinig wind. Morgen eerst zon, maar vanuit het noorden wordt het geleidelijk bewolkt... en smiddags of s avonds regent het wat. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Tennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A2 Den Bos utrecht Tussen de knooppunten Evening en Ouderijn, 5 kilometer. Er ligt daar een stuk van een vrachtwagenband. De rechterrijstrook is dicht... Op de A9 naar Alkmaar tussen Bad Dorp en het Rotterpolderplein 7 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar dat kost je toch nog een half uur. A12 naar Den Haag tussen Drieberg en Knoop het Oude Rijn 7 kilometer door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht. A27 Almere Utrecht tussen Emnes en Beeldhoven 2 kilometer. In vertraging is nog een kwartier. En op de A28 naar Utrecht staat bij Den Dolder ook nog 2 kilometer. Tot zover de verkiezingen.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 Já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 and blow Just won't like them Dat was Toontje Lager en ik heb stiekem met je gedanst. TFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, dit weekend de Grand Prix Formule 1 van uh, Mexico. En uh, ja, je gaat het waarschijnlijk hebben over Max Verstappen. Het ging niet al te best in de eerste twee uh, vrije trainingen, Obetjan. Nee, daarover zo meteen meer. Maar we gaan allereerst nog even terug naar vorige week, naar Amerika. Waarin uh, Max een uh, verkeerde pist stopmaakte en later ook uitviel.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 De snelste tijden werden gereden door Sebastian Vettel... de Ferrari-coureur noteerde 1.19.7... en was ermee 0.004 seconden <Filmen> sneller dan Lewis Hamilton... <Schall demek> ja, dat was een gat van giga. 0.004 seconden sneller dan Lewis Hamilton... die op zijn beurt Mercedes-teamgenoot en titelrivaal eh, Nico Rosberg... ruim twee tienden te snel af was. Kimi Rijkonen werd vierde, Nico Huckelberg... voor India zesde, Valerie Bottas... Carlos Sainz en Fernando Alonso besloten de top 10.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 van de Grand Prix van Mexico. He Het was hem dus heel van Carly Simon en You're So fane. Ja, we hebben niks meer verhalen van de heren van de veteranen 1. Dus ik ben bang, Albert Young, dat ze verloren hebben met 3 tegen 1 tegen KHFC. Ja, speel ook uit en dan mag je wel een keertje verliezen, toch? Nou, jawel, jawel. <laughs> Hier is Curiosity Kill the Cats en Down to Earth. Shooting stars in midnight postures. And hanging out on clouds. magic office It's a fairy tale to me, but you're in tune The shadow. I don't know how no, no. Ja, zeker. ja, ja, ja. Wat, wat gaat er morgenochtend gebeuren? Nou, ik heb in ieder geval een uurtje langer tijd om te doen. Dat, dat, dat bedoel ik. <laughs> dat bedoel ik. Ja. Dus, uh, nee, ik ben hier morgenochtend ruim op tijd. Ruim op tijd. Ondanks het feit dat de klok een uur achteruit gaat. Hè? Ja, een uurtje, uur, een, uurtje terug. Langer slapen. Ja, nee, ik mag morgen. Uh,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 En het asiel is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 uur tot 4 uur... en te bereiken op telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Want ook Ona verdient een thuis. is juist om 4 uur is ze begonnen... ze heeft Open Nederlands Kampioenschap garnalenpellen... en het gedicht van de dag zou dadelijk om kwart voor vijf... daar daarvan in de teken. Warme je bij, zie alvast een klein beetje op voor je zaterdagavond, stappenavond. Met deze van Beetje Laser en light it up. Jawel, om nog twee plaatsen te gaan. En dan komt hij er echt aan hè, het gedicht van de dag. Helemaal in het teken van de kanaal. Maar eerst even een lekkere dansklecht. Dus ik nog van Eurtwitter Paya.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 Jeetje, wat een prijzenpot trouwens. Ja, da daarom zijn al die goede, laten we zeggen, de top 50 spelers... zijn er ook goed vertegenwoordigd. Want dit is natuurlijk wel even meer wat prijzen geld wat te verdelen is. Oké, okay, ik ga golven. Ja, ga, Dat ja, een is geen gekker ja, heel goed. <laughs> <laughs> wat doe je <we> hier? Een beetje erbij. Zodat ik het gedicht van de dag met is 21 Pilots. Hier is Stressed Out. I wish I found some better sounds no one's ever heard.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 Op revanche zullen zinnen.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 Nou ja, zo dus entertainment voor you. Hij is gearriveerd in de studio. Fred, hij is er weer. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. En nou, een mooie het gedicht van de dag hoor je. Deze van Aha en uh, Tachi. Jawel, we hoorden hem net al aan, uh, zo op de achtergrond. Fred, hij is weer in de studio. Hey, goedemiddag, ja, Fred. Goedemiddag. Hallo. Ah, goedemiddag. goedemiddag. Hoe is het ja. daarmee? Weet je weer overleefd? Ja, helaas. Uh, helaas, helaas wel, huis zeggen. Oké, het is al vrolijk vent. Hè. Ja, het is altijd, altijd. Wat gaan ze dadelijk na vijf uur doen? Ja, na uh, vijf uur hebben we nou, vandaag, als het goed is, Mike Daanen wel in de studio. Ja, vorige, vorige week is het niet gelukt. Nee, en de was ook niet gelukt geloof nee, ik. Voor... Nee, is ook niet gelukt en daar uh, gaan we ook verder niet... Uh, <lacht> <lacht> maar verder. verder geen commentaar. Daar <lacht> staat een feitje, achter nu. <lacht> ja. ja. Roefing. Uh, ja. Ja, ja, <lacht> ja. En uh, ja. we hebben telefonisch contact met uh, Henk Dissel en uh, Henk Stelten. En uh, natuurlijk, uh, ja, vorige week helemaal over het hoofd gezien, Rick Hoogland. Rick. Ja, Rick Hoogland. En uh, ja, dus uh, drie artiesten telefonisch uh, eventjes uh, vandaag. In de uitzending? In de uitzending voor uh, ja, hun nieuwe, uh, of uh, hun laatste single. En natuurlijk Mike Dana uh, over zijn laatste single. Nou, maar die komt die, ook ook, ook, die is ook Als het goed followers? is, dan moet hij om vijf uur binnenkomen. Wel goed, dan. Dus, uh, Oké. Okay. Okay. Okay. <laughs> nog zeven minuten te gaan, <laughs> nog zeven minuten countdown, loopt. Ja, we houden het in de gaten. Ja, ik ook. <laughs> ik ook. Heel <laughs> goed.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 Dan uh, de zangeres zonder naam dit uh, over het ja, is? Ja, daar hebben we straks bij het werk overleg. Ja, nog ja even daarom over. hebben we ook werk overleg. Snap het dan? Ja, ik draaide Mexico, uh, Fred. Want oh. we hebben dit weekend natuurlijk uh, de Grand Prix van Mexico. Dus ik denk, nou, leuk, uh, leuk plaatje om te draaien. Ja. Nou, zijn kop stond op. Onweer, ja. ja, ja, ja, dat, dat was mijn uitzending van vandaag hebt, samen ja. met Albert Jan. Ik begrijp het. Je hebt een geldige excuus, want je hebt koorts en je bent verkouden. Ja, ja, ja. ja. Nou, Mike je is je. ook uh, gearriveerd, dus uh, ja. dat, dat komt helemaal goed, Fred. Nou, ja, vandaag wel. vandaag wel. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Daar is hij dan. En uh, wij zijn er uh, volgende week weer. Nee, hey, Mike? Ja, vanmorgenmiddag is uh, onze collega Andor Sandbergen uh, die nee. presenteert uh, Zandvoer op zondag. Ja? En vergeet niet te luisteren morgen naar uh, ZFM Jazz tussen 10 en 12. Wie gaat het doen dan? ik en presentatie in handen van ondergetekende. Oké. Okay. En morgenavond tussen 7 en 9, ook klassiek liefhebber zitten, goed bij ZFM. Van 7 tot 9, ZFM Klassiek, samengesteld en gepresenteerd door onze collega.